12 uur. Het NOS-journaal door Alt -Megens. Goedemiddag. Geweld in hoofdstad van Jemen houdt aan. 5000 militairen protesteren in Den Haag tegen bezuinigingen. En de bewoners van de Antilleflet in Leeuwarden mogen voorlopig niet naar huis. Vanmiddag overwegend bewolkt. Een enkele bui. 16 tot 22 graden wordt het. Aan zee en op de wadden staat een krachtige tot harde wind. Vanavond vooral in het westen en noorden van het land geregeld buien. En dan mogelijk met onweer. Ook morgen bewolkt en buien. Dan wordt het 15 of 16 graden. In Jemen komen steeds meer berichten over explosies in de hoofdstad Sanaa. Er wordt nog steeds gevochten tussen opstandelingen en het leger van president Saleh. Journaliste Judith Spiegel in de hoofdstad uh, Sanaa. Judith, wat zijn de laatste ontwikkelingen? Nou, wat ik begrepen heb, is dat er nu aan uh, de aanval zou zijn geweest op het televisiestation... of het geweld van Wat ik ook heb begrepen, dat is eigenlijk wel wat ouder nieuws, maar het is nog niet, uh, want het is nog niet heel erg bekendgemaakt, is dat er ook een bonnen zou zijn gegooid op het.. Uh, op het niet het presidentieel paleis, maar het regeringsgebouw in, uh, in Sana'a. Wat overigens niet in diezelfde wijk ligt als waar een gevlochte wordt. Dus ik moet dat nog zien te verifiëren. Ja, zijn ook... is arbeid is heel onrustig. En ook zijn er berichten dat het, het vliegveld nu dicht is. Klopt dat? Wat weet jij daarvan? Nou, ik was net even bij een uh, gewoon een willekeurige winkel. waar uh, ze vliegtickets verkopen. en dacht ik ga eens even vragen. Maar die zeggen dat het gewoon open is. En die berichten zijn heel wisselend. Maar okay. het is natuurlijk wel zo dat dat heel snel kan veranderen. Want dat vliegtuig ligt dicht uh, tegen de buurt aan. waar nu uh, gevochten wordt. Dus ja. hoe lang het nog open blijft, wanneer het dicht gaat, is heel onduidelijk. Zou ook een explosie zijn geweest in een, in een wapenopslagplaats? Althans, dat zei de, de minister van Defensie. Uh, klopt dat? Ja, dat, weet, dat, moet je, dat, zeg, dat weet ik niet. Oh, nee. ik, zie, ik zie dat nieuws ook, maar ik heb dat niet uh, kunnen checken. Oké. Okay. Ja, het, het loopt wel uit de hand, zou je zeggen. De, het, het glijdt af richting burgeroorlog, hè? Ja, daar lijkt het op. <lacht> ik geloof het nog niet met, met volle mond te beamelen. Ik denk, het zou ook nog steeds zo kunnen zijn dat dit een, een, een oude bestaande vete is. Die wordt uitgevochten tussen Saleg en de familie al want die vete is er. Die is al heel lang. Alleen het is er toch wel waarschijnlijk omdat het meer is dan dat. Oké. Okay. Ik dank je voor, voor dit moment. Judith Spiegel in de hoofdstad van Jemen, Sanaa. Op de Koekamp naast het Maliveld in het centrum van Den Haag demonstreren duizenden militairen tegen de bezuinigingen bij Defensie. En Karin Alberts is erbij. Karin. Ja, demonstreren, zo noemen ze het liever niet, hè? Nee, want militairen gaan daar heel voorzichtig mee om. Ze mogen het officieel ook niet. Hè, volgens de wet staken, demonstreren. Um, en zeker al niet in uniform. Maar voor vandaag is een uitzondering gemaakt. Van de hoogste baas, minister Hille, zelf hebben ze toestemming gekregen om um, naar hier te komen. En dan heet het geen demonstratie. Maar een, ja, hoe dan wel. Op even meer ja. laten zien dat ze vinden dat ze niet zoveel kunnen bezuinigen. als nu wordt voorgesteld. En minister Hille praat zelf hier straks ook nog bij deze bijeenkomst. Dus dat geeft wel aan dat het niet puur uh, tegen hem gericht is, zal ik maar zeggen. Hoe, hoe loopt het op dit moment? Uh, druk dan? Nou, het uh, stroomt aardig vol. Uh, uiteindelijk staan hier straks 5000 militairen. Het wachten is nu, en vandaar dat er op de achtergrond nog muziek speelt... en de speeches enzovoort allemaal nog even op zich laten wachten. Want het wachten is nu op twee grote kolonnes van militairen... bij elkaar zo'n 1100 man... die vanuit twee verschillende kazernes uh, aankomen gemarcheerd om op die manier ja, hun protest uit te drukken. Ja. Dus uh, zo meteen klinkt hier het uh, ritmisch gestamp van al die voeten... maar daar wachten we nu nog even op. En dat was ook, dat was ook een limiet, was eraan gesteld. Hè? Er mochten niet meer dan 1.000 of 1.100 militairen uh, marcheren daar in de naam. Precies. Ja. heeft alles weer te maken met het beheersbaar... of, of ja, uh, ze moeten toch het verkeer dan even stilleggen... om die mensen langs te laten komen. En ook uh, sowieso voor deze hele manifestatie... omdat het grote veld al in gebruik was... Voor een ander evenement was alleen maar het kleine veldje Koekamp uh, uh, beschikbaar. En daar passen gewoon niet meer mensen dan uh, een man of 5000. Dus vandaar dat er wel wat uh, limieten zijn gesteld vandaag. Helder, wij horen straks meer van jou over het verloop daar en de toespraak van Hille. Uh, van als die boven het gejoel uitkomt. Dankjewel, Karin Alberts. Dit is het nos journaal. met Dorald Meegens. Bij het Haagse vervoersbedrijf HTM verdwijnen komend anderhalf jaar 500 banen. En gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten. Reorganisatie gaat in twee delen. In het eerste deel verdwijnen de banen van kantoorpersoneel. En daarna dan zullen er ook bij het rijdend personeel arbeidsplaatsen worden geschrapt. HTM verzorgt het bus- en tramvervoer in Den Haag en de omgeving. En volgens het bedrijf krijgen reizigers ook met de gevolgen van de bezuinigingen te maken. Met ga je uiteraard te merken als er zoveel personeel verdwijnt... dat er ook lijnen worden geschat, frequenties af gaan nemen. En dus als passagier minder service, minder frequentie... en minder openbaar krijgt in de, in de grote stad. HTM moet bezuinigen omdat het minder geld van de Rijksoverheid krijgt. Het kabinet wil het stadsvervoer aanbesteden. Het personeel voert al een tijdje actie tegen de bezuinigingen. Volgende maand dan staan er nieuwe acties gepland. Op 8 juni bijvoorbeeld ligt het openbaar vervoer in Den Haag de hele dag plat.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 140 mensen zouden er slecht aan toe zijn. Onder hen is één Nederlander die in Duitsland besmet is geraakt. En zeker twee mensen zijn door besmetting met de EHEC-bacterie overleden. De Antillenflat in Leeuwarden, Die flat waar van de week wat galerijen naar beneden storten. Die is in elk geval de eerstkomende komende maanden niet bewoonbaar... heeft de gemeente Leeuwarden bekendgemaakt... op een bijeenkomst voor de bewoners. Rinkkamer Kamer die volgt dat voor ons... Ja, Rienk, er was even hoop dat ze misschien vandaag terug zouden kunnen of mogen, maar voorlopig niet, hè? Nee, dat kan dus voorlopig nog niet. Er is een eerste resultaat van een voorlopig onderzoek. En daaruit blijkt dat met name die bovenste galerij, de vijfde verdieping, dat die onveilig is. En toen heeft de burgemeester besloten om de hele flat als onveilig te bestempelen. Luister maar hoe hij dat zojuist zei hier op die bewonersbijeenkomst in een hotel in Leeuwarden. Maar het onderzoek maakt nu in deze dagen wel duidelijk dat het onveilig is en blijft. Met name op die bovenste galerij, dat staat vast. En dat, zoals gezegd, er onvoorspelbare dingen kunnen gebeuren. En dat is niet aanvaardbaar. Het kan dus nog een paar maanden duren voor het onderzoek klaar is. Dan kan het nodig zijn dat er gerepareerd wordt, vanzelfsprekend. Dan is de vraag, moeten die platen op die vijfde verdieping veranderen, weg, vernieuwd, wat al niet meer. Dat kan pas blijken na het onderzoek. En uiteraard, of en wanneer en hoe dat gebeurt... u begrijpt, dat gaat enkele tot meer maanden duren. Dus langdurig tijdelijk zult u niet in uw woning terug kunnen om te wonen. Vert Kroone, de burgemeester van Leerwaarde, op een bijeenkomst voor de getroffen bewoners van de Antilleflat... Ja, die intest dus afwachten, repareren of, of slopen. Wat gaat het allemaal kosten? Ja, dat gaat uh, heel veel geld kosten natuurlijk. Maar voorlopig is de inzet van de woningcorporatie dat die flat weer bewoond gaat worden over uh, enkele maanden. Ondertussen gaan de bewoners uh, naar tijdelijke bewoningen. Uh, die worden vanaf morgen beschikbaar gesteld. En het aardige was, want daar gingen natuurlijk heel veel vragen over uh, op deze bijeenkomst. Van ja, wie gaat dat allemaal betalen? Um, uh, de, bewoners, de getroffen bewoners krijgen een eenmalige uitkering van de verzekeraars. Uh, 500 euro voor een eensgezinssituatie uh, uh, en 1000 euro voor uh, een meergezinshuishouden. En uh, ja, ze moeten ook verhuizen, ze maken nieuwe inrichtingskosten. Um, de verhuizing wordt vergoed en er komt een vergoeding voor de inrichting van 2500 euro. En je begrijpt dat toen er een klein applaus opging hier in de zaal. Duidelijk. Rienkamer vanuit Ewarde, dankjewel. De milieuvergunningen die zijn afgegeven voor drie Nederlandse kolencentrales... zijn niet in strijd met Europese milieuregels, heeft het Europees Hof van Justitie bepaald... in een zaak die was aangespannen door onder meer Greenpeace en Natuur en Milieu. Nederland is verplicht om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen... maar de drie vergunningen die zijn afgegeven, uh, die zijn daar niet per se mee in strijd, zegt het Hof. Wel moet Nederland de internationale richtlijnen omzetten in nationaal beleid. De milieuvergunningen werden in 2007 en 2008 afgegeven... voor twee kolencentrales in de Groningse Eemshaven en eentje in Rotterdam. Dan Den Bosch, daar is een hoogzwangere verdachte uit het ziekenhuis ontsnapt. Een Servische, 35, werd niet permanent bewaakt... en daardoor kon ze gewoon naar buiten lopen. Vorige week is ze in boxel aangehouden... ze zou daar de pinpas van een hoogbejaarde vrouw hebben afgepakt... en vervolgens op de vlucht iemand hebben aangereden. Normaal gesproken dan gaan dit soort verdachten naar het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen. Maar er kon geen vervoer worden geregeld vanuit Den Bosch. En justitie ging er toen maar vanuit dat de vrouw, omdat ze hoogzwanger was en complicaties had, niet zou vluchten. De Nederlandse horeca klimt verder uit het dal. Voor het derde kwartaal op reis de omzet gegroeid. Het afgelopen kwartaal was de omzet 6,2 hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het CBS kwam de groei niet alleen door prijsverhogingen, maar ook doordat er een stuk meer werd verkocht. Voor restaurants was dat voor het eerst sinds de economische crisis in 2008. Koninklijke Horeca Nederland is tevreden met de omzetcijfers, maar heeft ook een waarschuwing. We moeten eerlijk zijn, het weer helpt ons natuurlijk enorm mee. Um, we moeten ook eerlijk zijn, we zijn uh, met de prognoses nog niet terug op uh, een jaar uh, qua omzet als uh, 2007, 2008. De deden het het best. Daar groeide de omzet bijna 8 De cafés die deden het het minst met nog geen 2 procent. Vaste prik deze dagen Roland Garros. Vandaag twee Nederlanders in actie. Robin Haase speelt straks tegen Marty Fish. Maar Arantje Rus speelt op dit moment al tegen de nummer 2 van de wereld. Kim Kleisters. Hoe gaat het daar? Jan Roels. Ja, Aranska Rus heeft de eerste set verloren 6-3. Ze speelt op het Centercourt tegen Kim Kluis. tweede set is het 3-2 voor de Belgische. En ze maakt hier het punt, dus komt op 4-2. Het is een beetje een wisselvallige wedstrijd. Kluis ook niet echt in uh, grootse vorm. 18 onnodige fouten maakten ze in de eerste set. Maar Rus nog onwennig. Het is natuurlijk een grote wedstrijd uh, voor de jonge Nederlandse... tegen de grootkampioenen uit België. Ja, ze zal alles of niets moeten spelen in die tweede set... om nog terug te komen, maar... Uh, Kleisters dus op voorsprong. Eerste set, 6-3. Tweede set, 4-2. Twee. En, en Robin Hazen straks tegen Marty Fish. Uh, Jan, uh, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, Marty Fish is een hard hitter, Amerikaanse tennisser, goede servers, wil de punten kort houden. Hazen zal hem moeten proberen te ontregelen, zoals dat heet. Goed retourneren. En ik denk dat hij misschien wel over een half uurtje de baan op gaat tegen Marty Fish. Robin Hazen dus. Over een uur horen wij meer van jou. Dankjewel, Jan Roefs vvv Venlo krijgt een nieuw stadion. Vanaf 2013 speelt VVV in MFC De Cazerne. Dat wordt een multifunctioneel complex. En de Hongaarse schijnstrechter Victor Kassai... ...fluit zaterdag de finale in de Champions League... ...tussen Barcelona en Manchester United. Kassai vloot eerder de wedstrijd in de achtste finale... ...tussen Inter en Bayern München. Dan is de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde bij de AWB. Goedemiddag. Goedemiddag, Dorald. Een aanrijding is er geweest op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. tussen Urmond en Echtstad 5 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade nog 3. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda. voor het knopen Terbrechtse 2 kilometer. Dankjewel. Nog één keer de hoofdpunten. Het geweld in Jemen. in de hoofdstad van Jemen houdt aan. Er zijn doden gevallen. En een televisiestation van de oppositie is verwoest. In Den Haag marcheren zo'n 1100 militairen in uniform... vanaf twee kazernes richting Malieveld. En daar gaan ze protesteren tegen de bezuinigingen... van het kabinet op Defensie. En de bewoners van de beschadigde Antillenflat in Leerwarden... kunnen de komende maanden niet terug naar hun woning. Ze krijgen van de gemeente vervangende huisvesting. Nu is het 13 over 12. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zo meteen de NCRV hier op Radio 1 met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, directeur programmering van de publieke omroep Gerard Timmer... is zometeen hier om te vertellen over de zomerprogrammering van Nederland 1, 2 en 3... want die komt er weer aan. In het mediaforum presentatrice Katrien Kel en cartoonist Ruben L. Oppenheimer... en het gaat over de postbus 51-spotjes die gaan verdwijnen. Dat kan nog best eens lastig worden, want hoe weten we nou in de toekomst... dat we bijvoorbeeld niet de vakantiefilmpjes die met een dronken kop zijn gemaakt... het internet op moeten gooien? Veilig internetten heb je zelf in de hand. En in de Nationale Nieuwsquiz zometeen jikke Weggelaren uit Amsterdam. Dit is Radio 1. Lunch. Maar we beginnen met het medianieuws van vandaag. De luistercijfers over de maanden maart en april zijn bekend... en die laten een niet al te rooskleurig beeld zien... voor de landelijke publieke radiozenders. Die leveren namelijk allemaal in op hun marktaandeel. Ook Radio 1 moest ietsje minder genoegen nemen. 0,1 in de min... Marktleider op de Nederlandse radio blijft radio 538. Die zender haalde ook een record door maar liefst 3,7 miljoen luisteraars tegelijk aan zich te binden. De fusieplannen van de omroepen zijn al geregeld besproken in dit programma. Zouden uiteindelijk moeten leiden tot de komst van acht omroepen. Dat lijkt al ambitieus. Maar volgens KRO-directeur Koen Bekking gaat het nog niet ver genoeg. En die is hier om dat uit te leggen. Goedemiddag. Want u wilt naar vier omroepen. Ja, ik denk dat uh, we hebben nu een goede stap hebben gezet met z'n allen. Maar het is een compromis dat we hebben bereikt. Meer zat er niet in. Ik denk dat het goed is uh, dat we met één stem spreken richting Den Haag in deze woelige tijden. Maar uh, ik denk, als je naar mijn visie vraagt, zeg ik... ja, je kan ook uh, de stap maken naar drie grote stromingen... en één uh, taakorganisatie. Ja. Maar goed, die acht is al heel wat. Er is een brief nu naar de minister gestuurd. Daar staat uw handtekening ook onder. Een paar dagen later zegt u, nee, doe toch maar vier. Nee, ik, ik, ik benadruk graag dat ik, ook acht, dat ik die brieven wel gewoon steun... en dat ik dat traject ook uh, uh, ruimhartig uh, zal uh, helpen uh, succes maken. Maar ik denk dat je wel nog een stap zou kunnen maken. Dat je dat, ook niet, dat, je dat gesprek daarover niet uit de weg moet gaan met elkaar, omdat we in deze fase tot dit compromis zijn gekomen. En waar liggen dan die combinaties? Ik bedoel, er wordt, het is algemeen bekend, NCV, en KRO praten met elkaar. Ja, wat zou daar dan nog bij moeten? bijvoorbeeld? Een, een logische combinatie is natuurlijk dat je uh, bij Afro Trost... dat je daar met Max zou praten, wat ook ooit al de intentie was. Dat je bij FARA BNN met de VPRO in gesprek raakt... Uh, en dat je bij Caro uh, en CRV met de EO in gesprek raakt... Ja, maar die partners die er dan nog bij zouden moeten komen... die willen alle drie niet. Nee, dat, nou ja, goed, dat is ook de reden dat we tot een compromis zijn gekomen. He, die hebben gezegd, wij zijn omroepen met een specifieke taak. Uh, nou, we zijn ook bereid om daar de prijs voor te betalen. He, dat betekent ook straks een specifiek budget. Maar dan krijg je die hele discussie over die voorwaarden. Nou, daar hoef je niet per se te voeren... als je met elkaar nog een stap zou durven zetten. Ja. Er is van buitenaf best veel kritiek he, op dat plan van die acht zelfs. Want mensen zeggen van, ja... Uh, het lijkt op papier wel mooi. Acht, acht omroepen blijven er maar dat is helemaal niet zo. Want uh, ze houden gewoon allemaal hun eigen naam en ze blijven eigenlijk allemaal hun eigen ding doen. Ja, dat is wel wat makkelijke kritiek. Want we, de intentie van de omroepen is echt om tot fusies te komen van de omroepdrijven. En dat je dan nog uh, in deze fase in ieder geval die merken overeind houdt en dat die verenigingen nog zelfstandig functioneren. Ja, dat staat de bezuinigingen niet in de weg. En dat staat ook de, echt. Ik geloof me, er komt gewoon één directie, er komt één managementteam en er komt één raad van toezicht. Dus het zijn echt wel serieuze. Stappen. Ja, is, is de reden ook dat u zegt van we moeten uiteindelijk toch door naar die vier? Uh, omdat, dat is wat ook wat veel gezegd wordt, hè, dat ook door die fusies die 200 miljoen lang uh, nog niet op tafel is. Nee, als je deze beweging zou maken naar een verdere vereenvoudiging van het bestel, die ook nog eens een keer die pluriformiteit in zich blijft houden, dan neemt het besparingspotentieel natuurlijk toe. Dus je kunt nog me meer reduceren in termen van kopieerapparaten en directeuren. Ja. Uh, u hebt nog geen boze telefoontje gehad van uw collega-directeur? Van hadden we eindelijk die acht op een rij? En dan ga jij er weer doorheen fietsen met die twee? Nou, dit, dit komt vast nog wel. Maar ik vind ook dat je <laughs> wel je gewoon moet zeggen uh, hoe je er zelf over denkt. En het is overigens ook zo dat, dat er nog wel een aantal collega's ook zo over denken. En ik praat natuurlijk ook heel veel met mensen op de werkvloer. En ik merk ook dat, dat er best veel bereidheid is, ook bij de makers, om die stappen wel gewoon te zetten. Ja. Uh, de andere Koen, uh, Abbenhuys dat is mijn directeur van de NGV. Ja. Die heeft ja. mij onlangs beloofd dat ik het als eerste zou horen als, als wij een persconferentie gaan beleggen. Ja. Uh, wanneer, weet u wel wanneer nou, wij, nee, maar wij hebben natuurlijk al, al, al maanden geleden gezegd... dat Caron en CFV met elkaar in verkenning zijn... om te komen tot die, uh, tot die vergaande samenwerking. En dat, daar is helemaal niets aan veranderd. Nee. Dus, uh, maar zo concreet als, uh, het maar, als het maar, en nou, afro, de de met een Nou, van... zij dus waren net zo concreet als wij zijn geweest. Want oh. de, de, serieuze intenties. Maar we, er ligt natuurlijk wel, we hebben wel gezegd... kijk, deze omroepen willen echt bewegen, die willen vernieuwen... en die willen een bijdrage leveren aan die efficiëntie. Daarover hebben we ook een brief gestuurd aan de minister. En die komt nu over een paar weken met haar... Op de toekomst van de Nederlandse media. Ja, daar zijn we heel benieuwd naar. Dank voor uh, de uitleg, Koen Bekking, directeur van de KRO. Uh, u hoeft vandaag uh, eens een keertje niet af te stemmen... op de Belgische publieke omroep voor Wallonië... want daar wordt gestaakt namelijk. Tot uh, vanavond 12 uur worden de tv-programma's vervangen... door herhalingen en films. En is op de radio alleen uh, maar uh, muziek te horen. Met het 24-uurs-protest willen de medewerkers... een beter personeelsbeleid afdwingen. Dat u vroeger ook op woensdagavond met tissues op de bank... voor het waargebeurde woensdagavonddrama... Nou, haal ze maar weer uit de kast... want RTL brengt de waargebeurde films terug... Op 6 juni staat de eerste geprogrammeerd. Het is nog niet bekend welke film dat is... maar in het verleden waren onder meer Dare to Love... en Her Desperate Choice te zien. Ja, ik kan wel mijn best doen, maar voor echte mooie aankondigingen... moet je toch echt bij Tanja Koen zijn? Dag allemaal, hier is de NCRV. En hoe vinden jullie de Malle Mode? We hebben hem daar maar kant en klaar neergehangen... als aanmoediging voor al die ijverige knutselaars die bezig zijn met de bouwplaat van de Kinderboekenweek. Jongens, vanmiddag gaan we kijken naar het derde deel van Coco en de Vliegende Knarrepot. Maar eerst brengen we natuurlijk een bezoek aan Han Rensenbrink voor de rubriek Wie wil er mij maar motje zien? Ja, wie wil dat niet? U hoort een fragment uit 1959. 50 jaar lang opende meer dan 100 omroepers de televisieavonden in Nederland. Ter ere daarvan kregen omroepers van het eerste uur gisteren de eerste exemplaren van het boek. Goedenavond, dames en heren, uitgereikt. Het boek verschijnt in het kader van het 60-jarig bestaan van de Nederlandse televisie. Wie het koopt, krijgt er een DVD met 50 minuten beeldmateriaal bij. De Amerikaanse ABC News komt in september... met een aantal tot nu toe onbekende gesprekken met Jackie Kennedy. De interviews werden in de lente van 1964 opgenomen... door historicus Arthur M. Schlesinger. De First Lady vertelde openhartig over het leven met haar man en gezin... van de allereerste campagne tot de laatste dagen in het Witte Huis. De opname die mevrouw Kennedy maakte voor het nageslacht... waren tot nu toe verzegeld. Ter ere van het 50e jubileum van de regering Kennedy... maakt dochter Caroline ze nu openbaar. Een interview opnemen met een arts in een ziekenhuis voor het NOS-journaal. Een ABC'tje zou je zeggen. Maar toen nos verslaggever Jeroen Wollaas vorige week wilde gaan filmen bij de Rijnier de Graaf groep. Dat is een groep ziekenhuizen in Zuid-Holland. kreeg hij een boeteclausule van 5000 euro onder zijn neus. Je mag filmen, zeiden ze, maar dan wel op onze voorwaarden. Mark Vis, goedemiddag. Secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Ja, een boeteclausule waarin onder meer staat uh, dat beeldmateriaal niet gemanipuleerd mag worden... en het ziekenhuis, een schade mag, uh, uh, en het ziekenhuis geen schade mag worden berokkend. Uh, Komt je dit bekend voor? Nee, ik kom me niet bekend voor dat er een boeteclausule aangekoppeld wordt. Het is natuurlijk wel zo dat er uh, wel vaker afspraken worden gemaakt tussen partijen... Uh, waar je het over gaat hebben en uh, dat er ook... Uh, uh, zeker ook in een ziekenhuis restricties worden uh, opgelegd in de zin van uh, je gaat geen patiënten zomaar in beeld brengen en, en, en bezoekers. Uh, dus het, het, maar dat is een journalistieke afweging die uh, door journalisten dagelijks meerdere malen wordt gemaakt. De, de afweging tussen de nieuwswaarde en de privacy. Uh, maar dat daar een boeteclausule op uh, wordt gelegd is, uh, is uh, nieuw voor mij. Ja, die, die clausule was ook nog eens een keer op persoonlijke titel. Hè? Dus niet uh, de NOS in dit geval zou dan aangesproken worden, maar de journalist. Ja, dat is helemaal... Sowieso vind ik het een heel absurde uh, maatregel, hoor. Ik, ik, ik kan er echt met mijn verstand niet bij, uh, maar dat uh, het ook nog eens een keer op persoonlijke titel wordt gedaan, is helemaal vreemd, want uh, een verslag heeft van de NLW's komt daar... Uh, namens de NOS, dus de werkgever, is, uh, is verantwoordelijk uh, in, in alle opzichten. Dus ik vraag me ook af of uh, een medewerker überhaupt uh, uh, uh, zo'n overeenkomst zou mogen tekenen. Uh, of die tekeningsbevoegdheid is namens de werkgever om dit soort uh, ja. uh, contracten te ondertekenen. Maar je zegt eigenlijk van, kijk, voorwaarden stellen, dat mag. je, Bijvoorbeeld geen patiënten filmen of zoiets, maar dat, dat spreek je gewoon met zo'n journalist af. En, uh, en, en dat moet genoeg zijn. Ja, dat um, is... Kijk, het omgekeerde uh, vindt iedereen namelijk ook absurd... Uh, dat een journalist uh, een contract gaat afsluiten met geïnterviewden en zegt uh, op een gegeven moment... we hebben zo'n leuk voorgesprek gehad, maar het is er niet uitgekomen... Uh, je hebt maar een item uh, uh, uh, van nacht uh, dus ik wil graag even geld zien. Ja. Uh, waar gaan we naartoe in ja. deze maatschappij? Uh, Jeroen Wollahs heeft die uh, boeteclausule niet ondertekend. Ik neem aan dat dat yes. ook jullie advies is. Gaan jullie daar iets ja, aan doen? Want yes. hij signaleert ook dat het vaker gebeurt. Hè? Nou ja, kijk, de, natuurlijk gaan we hier uh, uh, eerst eens even in kaart brengen. in hoeverre er echt sprake is van een trend of van, van een incident. Maar we zullen zeker de ziekenhuis hier ook op aanspreken, want dit is gewoon niet. Uh, hoe we met elkaar om uh, moeten gaan. En het, het, het staat ook echt de vrijheid van pers in, in de weg. Ja, maar nog een keer, hij, hij zegt ook uh, op, zijn, op zijn blog heeft hij dat geschreven, volgens mij, dat, er, uh, dat hij het in zijn, in zijn werk vaker tegenkomt. Dat, uh, dat, dat bedrijven en instellingen dit gewoon willen. Nou ja, kijk, da, da, uh, wat je natuurlijk tegenkomt is dat, we, dat bedrijven afspraken willen maken. Uh, en dat is, uh, dat is ieders goed recht. Hè? We kennen allemaal ook wel het voorbeeld van uh, de stadions en, en, en de, uh, de stations. Dat zijn semi-openbare uh, terreinen. Hetzelfde geldt ook voor een, uh, voor een uh, ziekenhuis. Dus het is openbaar, maar het is aan de andere kant ook uh, uh, ja, privaat eigendom... Uh, dus dat daar restricties aan worden gelegd, uh, uh, uh, dat kan. En zolang dat billig is, hè, dus uh, uh, als je zegt van god, geen patiënt zal meer in beeld uh, nemen. en, en mm. dat, dat soort voorwaarden, dat, daar kun je best afspraken over maken. Nee. Maar nogmaals, gaat dat nou niet in een contract nog eens nee. een keertje vastleggen. Punt is duidelijk, J jullie houden het in de gaten. Mark Vis van de NVE, dankjewel. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Ja, de eerste uitzending van het avro Radiospelletje Hersengymnastiek was op 26 mei 1938. Dat was een primeur. Voor het eerst was er namelijk een spelletje op de Nederlandse radio te horen. Met Jan Boots als presentator en twee teams die cryptische vragen moesten beantwoorden. Omroepster Mieke Melger hield de stand bij. En de zin: Hoe is de stand, Mieke? werd zo populair dat jaren later haar vervangster ook nog zo werd aangesproken. In het fragment dat u nu gaat horen speelt een team van nederlands Indiëgangers tegen de administratieafdeling van het leger. Dan doen we vanavond weer een beroep op uw parate kennis en scherpzinnigheid in onze hersengymnastieke uitzending. Laat het denken of raden, niet alleen over aan de zwoegers achter de microfoon. De stand is vier punten voor de LMD en zeven punten voor de militaire administratie. Goed, dan gaan wij naar de LMD over en dan is mijn vraag in welke straat worden de pannenkoeken aan één zijde gebakken? Ja? Nee, nee, nee. Weet u zo is -ie? U heeft nog een paar seconden. In een straat waar aan de overkant nog geen huizen gebouwd zijn. Nee. Huh? <lacht> Dit is helaas geen punt voor de LMD. Met Jan Boots dus. In de loop der jaren presenteerde ook Jan van Herpen... al dit Hunkar en Hans Giffers deze quiz. In 1992 was de laatste uitzending van Hersen Gymnastiek. Lunch met Jurgen van den Berg. De zomerstop op Nederland 1, 2 en 3 komt er weer aan. En dat betekent dat een hoop vaste tv-programma's pas weer in september te zien zullen zijn. Hoe erg verandert ons kijkpatroon eigenlijk in de zomermaanden? Gerard Timmer is directeur programmering van de Nederlandse publieke omroep. Welkom. Ja, goedemiddag. Um, Pauw en Witteman zijn al met zomerstop. Uh, morgen de laatste uitzending van de Wereld Door rondom 10 stopt. Uh, nou, en nog wat van die programma's allemaal. Het is eind mei. Uh, er wordt nu al gesproken over een zomerstop. Ja, nou, in mijn uh, opvatting is er niet uh, heel erg sprake van de zomerstop. We gaan wel op een andere manier programmeren. Maar u noemde net zelf het voorbeeld van Pauw en Witteman. Dat wordt opgevolgd door Knevelen van der Brink. En als Knevelen van der Brink er straks niet uh, zijn... dan heb je de avondetappen van de Tour. Dus we zorgen dat er ieder moment op dat tijdslot... gewoon een actueel programma is. Um, uh, maar feit is wel dat er in de zomer wordt er door de kijker een uur minder televisie gekeken. En vooral het kijkpatroon is ook heel anders. Jullie houden dat helemaal precies bij. Hoe, nou dat, ja, hoe, ja, dat, hoe ja, dat verschuift? Kijk, wat voor ons het belangrijkste is. dat wij de middelen die we hebben. dat we die zo effectief mogelijk besteden. Dus als je uh, je programma's uitzendt. en ook dure programma's uitzendt. dan wil je daar zoveel mogelijk kijkers mee bereiken. Een ander voorbeeld is dat we weten. los van het uur minder televisie kijken per jaar. weten we ook dat er uh, tussen 8 en 9 s'avonds in de zomer. Dat er zomaar 2 miljoen minder mensen naar televisie kijken. En dan en dan mensen zijn nog naar... lekker buiten natuurlijk. bijvoorbeeld, kijk naar je eigen patroon. Uh, dan ben je met hele andere dingen bezig. Dan dat je per definitie op dat moment bijgepraat wil worden over het nieuws van de dag. Ja. De wereld daardoor is natuurlijk een belangrijk programma voor de publieke omroep. Nederland 3, half 8. Dat, ja, dat tijdslot dat zit zo vast dat ik weet niet hoe. Hè. Bedoel, dat, is, ja. dat is een vaste waarde intussen geworden. Ja. Er zijn de afgelopen jaren van allerlei uh, dingen geprobeerd om, om daar toch iets uh, te doen in de zomer. Dat is allemaal niet gelukt. Nee, de, nou ja, kijk, er is, uh, in veel gevallen zeggen we wel tegen elkaar... er is maar één origineel en dat is de wereld draait door. En dat is de verwachting die, die de kijker op dat moment heeft. En andere programma's hebben die verwachting onvoldoende kunnen inlossen. En het had ook te maken, daar kom ik weer, met het feit... dat er gewoon veel minder kijkers beschikbaar zijn op dat moment uh, van de avond. Dus we hebben nu besloten om daar een mooie aankoopserie uit te gaan zenden. Uh, ook een typische publieke aankoopserie, een serie entourage voor Nederland 3... Uh, publiek ook een, ook een hele mooie serie. Nou, dan ben je nog steeds effectief bezig met je middelen. Wat gaat er nog meer gebeuren? Nog, nog bijzondere dingen in die zomer? Nou ja, De, de zomer is ook een hele, heel mooi moment om uh, bijvoorbeeld veel aandacht te besteden aan festivals. Hè. TV Lab is op dat moment natuurlijk aan, uh, aan de orde, maar uh, ook de popfestivals, die doen we, ook de culturele evenementen, de uitmarkt, dat soort dingen. Uh, maar er zijn ook uh, heel veel programma's die gewoon doorgaan. Uh, laten we dat ook helder hebben, want we gaan niet helemaal op slot. Uh, heel veel programma's gaan door, of nou van het journaal... of de actualiteitenrubrieken, of altijd wat, of brandpunt is. Allemaal dat soort hele relevante publieke programmering, daar gaat gewoon door. En ook op Nederland 1 komen nieuwe series. Uh, op Nederland 3 bijvoorbeeld zijn we net begonnen met Vergod los. Drama in de zomer. Ook een, een behoorlijke investering. Programmeren we wat later. En dat, uh, dat heeft effect. Op Nederland 2 in therapie. Succesvol vorig jaar. Komt ook nu weer uh, terug. Dus er is vooral. Uh, of er is, er is heel veel nieuw product. Mm -hmm. uh, maar we pro programmeren het zo. op een manier dat, uh, dat het voor de kijker uh, hopelijk het prettigste uh, nou. is. Nog één ding. Nu je toch hier zit. Uh, afgelopen weekend gaf je aan dat, uh, een, uh, dat, dat je een financieel economische uh, nieuwsrubriek mist. En dat zou eigenlijk door WNL moeten worden gedaan. Nou ja, wat wij hebben gezegd een jaar geleden... toen we dat hele nieuwe pakket... aan nieuws- en actualiteitenprogramma's gingen invoeren... is dat we ook eigenlijk de financieel-economische berichtgeving... van de publieke omroep wilden verbeteren. En uh, we zijn nu een jaar verder. En we zien dat we daar wel slagen gemaakt hebben. Maar we zien ook dat het beter kan. En ik denk dat het heel goed zou zijn om een uh, programma te hebben... waarbij je niet alleen stilstaat bij de koersen van de dag... maar ook de gevolgen van uh, financieel-economische vraagstukken... macro-economisch uh, binnen de publieke omroep uitlegt en duidt. Hebben ze al gebeld daarover... van WNL van een goed idee, Timmer? WNL uh, ja, even... vindt het een hele interessante gedachte. En daar zijn we dus nu met elkaar over in gesprek. Ja. Oké, okay. goed. Uh, dank voor de komst naar hier. Gerard ja. Timmer, hij is... Uh, hoofdprogrammering van de Nederlandse publieke onderzoek. Zometeen ons mediaforum, daar praten we hier nog wel even over door. Maar snel naar Dorald Megens voor het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. Ja, en uh, wat voor nieuws in Servië gaan geruchten... dat mogelijk ex-generaal Radko Mladic is opgepakt. Om 1 uur, over een klein half uur... staat er een persconferentie uh, gepland van de Servische president Tadic. En we hebben nu contact met onze correspondent... correspondent ter plaatse David-Jan Godvraag. Goedemiddag. Goedemiddag, david -Jan, vertel eens, wat weet jij meer? Nou, er is nog niet zo heel erg veel bekend. Uh, het, is, het zijn iets meer dan geruchten, zoals, uh, zoals je zo, uh, zojuist zei. Wat het geval schijnt te zijn, is dat de BIA, dat is de geheime dienst van Servië, een man heeft gearresteerd uh, die Milorad uh, uh, Komadic heet, die sterk zou lijken op Mladic. En wat er nu aan de gang is, is dat er DNA-testen worden gedaan om uh, erachter te komen of het hem echt is. Nou, die, die testen die zouden volgens de berichten dagen kunnen duren, Maar zoals je ook al zei, is, uh, geeft de, per de president dus om één uur een persconferentie. En dat doet hij natuurlijk waarschijnlijk niet voor niks. Uh, nou zou het kunnen zijn, want er is nog een tweede verdachte... Uh, die uitgeleverd moet worden aan het joegoslavië tribunaal, uh, meneer Khadzic. Dat die het is. Het zou ook nog kunnen zijn dat, het, dat ze helemaal miszitten. Maar de berichten worden wel steeds sterker dat het toch Mladic is. Ja, nog even uh, in de herinnering roepend. Uh, Mladic, verdacht van oorlogsmisdaden in, uh, in Joegoslavië, hè? Ja, in, in Srebrenica na, met name natuurlijk. Hè, de, na de val van, van die enclave die, die, die, die, waar, waar Nederlandse militairen waren gelegerd... zijn daar duizenden moslimjongens en uh, moslimmannen om, uh, omge omgebracht door de troepen van, uh, van Mladic. Nou, dat is zeg maar uh, het, het, grootste, uh, het gro grootste misdrijf waar van, hij uh, van wordt verdacht. En daar is hij in 1995 al voor in, uh, in staat van beschuldiging uh, gesteld. Tot een paar jaar geleden werd hij zo nu en dan nog wel eens een keer ergens... ...maar de, de, de laatste nou zeg vier, vijf jaar is hij nooit meer ergens waargenomen. Dus het zou uh, een, een enorm succes zijn voor de, uh, de opsporingsdiensten in Servië... ...en het zou bovendien ook de, kans, de kansen van Servië... op toetreding tot de Europese Unie aanzienlijk vergroten. Om één uur een persconferentie van de Servische president, meneer Tadic... ...misschien dat we dan wat meer weten uh, over de geruchten... ...dat ex-generaal Radko Mladic uh, zou zijn opgepakt. Uh, David-Jan Godva, bedankt voor jouw bijdrage. Tot zover, het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt, maar vrijwel overal droog. Er staat een stevige wind uit het westen tot zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind krachtig of hard, windkracht 6 tot 7. De temperatuur ligt op dit moment tussen 15 graden in het westen en ruim 20 in het oosten. En in het oosten van het land zal de temperatuur de komende uren wat dalen. Vanuit het westen breekt vanmiddag de zon door, maar er ontstaan ook stapelwolken die zeer lokaal uitgroeien tot een bui. Vanavond en vannacht volgen er vanuit het westen meer buien. De meeste buien zijn dan voor het noorden en westen van het land. Bij deze buien is er kans op onweer en windstoten. Ook morgen zoveel bewolkingen komen er buien voor. Met gemiddeld 16 graden is het morgen aan de frisse kant. In het weekend loopt de temperatuur weer wat op... maar de kans op een bui blijft aanwezig. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files nog op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Urmond en Born 2 kilometer. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 3... Op de A44 Amsterdam richting Wassenaar. Bij de afwit Noordwijkerhout 3 kilometer. Een stukje verderop bij Wassenaar nog eens 2. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem wordt knopend Waterberg 2 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met presentatrice Katrien Kijl en NRC-cartoonist Ruben L. Oppenheimer. Welkom allebei. Uh, even dat laatste nieuws. Maar <clears throat> Mladic, iedereen loopt zo uiteindelijk misschien wel tegen de lamp, hè? Ja, nou, dat is in ieder geval wel te hopen. Maar de, de vraag of iets is, is natuurlijk... Ja, die persconferentie doet natuurlijk wel iets vermoeden... maar een DNA-onderzoek vraagt een paar dagen, dacht ik. Dus uh, ja, drie laten dagen we dat even, even rustig zijn. afwachten. Ja. Lijkt me. Maar we herinneren ons die beelden van Karachit, die we eens met een grote baard ja. die hadden ze ook gevonden. Die woonde gewoon ergens tussen mensen en die kwam daar in een kroeg. Dat uh, je van Osama de... binnen. Aan. Ja, nee. Ja, dus dan zou je zeggen, als ze iemand gepakt hebben die op hem lijkt... dan is het hem waarschijnlijk niet. Ik hoop alleen dat ze hem <laughs> niet meteen in de zee dumpen. <laughs> ja, ik weet, ja, dat zou ik nog. Kunnen ja, ja, ja, Nou, we uh, moeten het maar gewoon eens even afwachten straks. Uh, als het zo is, is, is het groot nieuws natuurlijk. Um, even over, over ander groot nieuws: uh, Oprah Winfrey. Uh, ik zag je gisteravond bij Knevelen van de Brinkse die je bent ineens opera deskundig ja, geworden. Katrien is ook zoiets raars, ja. Terecht of onterecht? Ja, uh, ik heb ook uh, vijf jaar lang een dagelijkse talkshow gedaan... dat is dan de enige overeenkomst, laat maar zeggen. En ik ben natuurlijk bij haar geweest ter voorbereiding van die show. Dus uh, in die zin uh, kan ik me wel voorstellen dat ze me uitnodigt. Ja. Maar. Want, het, het verhaal is een beetje dat Gordon, notabene, in Nederland... wil zoiets ook gaan doen elke dag bij RTL. Schijnt al in gesprek te zijn, Ruben. Dat ja. nou, van. Ik, ik zag Gordon laatst nog eens een keer uh, zingen. Of ik hoorde hem zingen bij uh, de, de Benefietwedstrijd. Of hoe heet dat? Uh, dat was een, be een Benefietgego concert voor Japan. Voor de slachtoffer van de tsunami en de aardbevingen. Eh, toen, ja, als ik daar even aan terugdenk... dan denk ik, alles beter dan dat. Desnoods vijf keer per dag op... Eh, ik, ik denk dat hij het wel kan. Ik vraag me wel af... in hoeverre hij in staat is om wat zwaardere onderwerpen te doen. Want, want ik denk niet dat hij heel veel empathisch vermogen heeft... als ik hem zo bezig zie met kandidaten in de X-factor. Dus uh, lollige onderwerpen, lichte onderwerpen, denk ik dat hij heel goed kan. Ik weet niet of hij zich kan inhouden uh, wanneer er iemand bij hem zit. of wanneer het over iets zwaarders gaat. Over, over uh, ja, ik zeg maar wat, uh, misbruik of, of uh -huh. intilten, dat soort zaken. Of in hij in ja. dat onderwerp intilt. Dat bedoel ik nou incest? Ja, dat bedoel je. Maar, ik, maar, maar, weet ja. niet, maar, ik weet niet of hij dat is. Ik kan, dat, zou dat helemaal dus niet kunnen. Maar ik weet niet of hij in staat is om daar dan uh, gedegen en rustig en, en zonder dat. Zonder grappen, hmm. zonder keer- en goor grappen nou, te maken. Hij kan wel heel serieus zijn, dus dat, dat, daar zit het niet maar in. Maar hij heeft niet echt journalistieke achtergrond, bijvoorbeeld. Nou, dat, is, dat is niet echt belangrijk, want toen ik de show ging doen... en die overigens door Amerikanen werd geproduceerd... die heel veel ervaring hadden in het maken van talkshows... toen zeiden ze eerst tegen mij, ja, maar jij bent journalist... jou willen we helemaal niet hebben. Want journalisten die stellen journalistieke vragen... en je moet juist niet journalistiek zijn. Maar waar het natuurlijk wel om gaat, is dat je kunt inleven in je gast. en, hmm. uh, en, en dat, dat is is... Een beetje wat ik bedoelde ja, precies. Kijk, geen journalistieke achtergrond is niet, inderdaad niet zo belangrijk, denk ik. Er zijn op Nederlandse televisie meerdere voorbeelden van mensen die zonder enige opleiding of talent eh, toch succesvol kunnen zijn met wat ze doen. Um, ik denk bijvoorbeeld aan Paul de Leeuw, die heeft ook geen opleiding, wel van nee. op talent, maar geen, geen, op, geen journalistieke opleiding. Maar die, die, die, die, die woont ook al jarenlang succesformule naar succes en minder succesformule uit. Dus dat denk ik ook niet dat, het een, dat een echte prees is voor dit soort programma's. Um, uh, Katrien gaat het niet meer doen, hè, geloof ik, elke dag. Er komt wel nee, iets nieuws oh, aan, begreep ik. Ja, dat wel. Maar ik ga echt niet meer elke dag uh, nee. Want dat is, uh, dat is killing. Gewoon, je hebt geen privéleven meer. Je kan. Uh, dat is echt. Ja. Mensen kunnen zich daar geen voorstelling van maken. Want nog steeds vraagt iedereen mee: Ja, maar je hoeft maar een uur per dag te werken. Je gaat gewoon he, om vier uur naar die studio. En om vijf uur ben je er weer uit. Wat een luizenbaan. Nou ja, zo is het natuurlijk niet. Want nee. je moet je goed voorbereiden. En je bent gewoon dag en nacht bezig. En uh, dat wordt me te geven. Ik, ik zag gisteren bij Knevelen we Brink daar nog een beetje geheimzinnig over doen. Je bent nu hier onder vrienden. Dus <lacht> vertel me even gewoon wat het ja, nee, nee, nee. Het is al vervelend genoeg. Wanneer weten we dat wel? Ja, ik wou dat ik het ook wist. Want ik vind het zo vervelend dat ik er niks over mag zeggen. Het is een beetje uitgelekt. En ik heb geen zin om erover over te liegen. Maar ik denk nu wel, had ik er maar wel over gelogen. Dan hoefde ik het niet steeds uit te leggen. We hopen daar binnenkort iets over te horen. Over de zomerprogrammering. We hoorden net even Gerard Timmer van de publieke omroep over die zomerprogrammering. Wat vind jij ervan, Ruben? Dat die programma's allemaal met reces gaan? Iemand die op de bouw staat, die zal denken: waar gaat dit over? Die moet ook gewoon doorwerken. Ik ben geen gemiddelde televisiekijker. Dus ik zal die programma's niet zozeer missen. Omdat ik ook heel veel dingen die ik wil zien... Uh, ook terug zie via internet. Dus uitzending gemist. Je bepaalt uh, je eigen moment van ja, kijken. Ja, ja dus, uh, maar uh, wat ik mij wel afvraag... is uh, normaal gesproken... je hebt van die jaren dat er en Olympische Spelen... en voetbal is. En, dan zijn, en de Tour Ja, die is er wel ieder jaar. Ja. Maar bijvoorbeeld vorige zomer... Nee. Ja, dan mis je als televisiekijker niet je, je, je, je, je televisieprogramma's. Omdat er genoeg sportprogramma's zijn... en achtergronden. op. Het is nu zo'n het ja, dus. van de spits. En ja. ja, nu is het een tussenjaar. Dus ik vraag me af waar ze de tijd mee gaan vullen. Uh, herhalingen. Heel ja, veel herhalingen. series horen we. Ja. Nou, ze proberen toch wat nieuws, zei hij. Ja. ja, ze hebben sowieso dat tv-lab loopt... dus ze kunnen er ja. wat nieuwe formules uitproberen. Wat, wat vind jij ervan? Jij werkt ook jarenlang bij de omroep. Ja, ik heb het altijd heel raar gevonden, die, die zomerstop. Maar ik ben er ook een beetje tweeledig in. Kijk, want in, aan de ene kant zeg ik als journalist... ja, het nieuws gaat gewoon door, dus daar kun je genoeg over praten... en dan kan je wel duiden en noem maar op. En aan de andere kant, als tv-maker denk ik ja... maar die programma's maken kost heel veel geld. Heel en veel. als er zoveel minder mensen kijken, waar doe je het dan eigenlijk voor? Ja, precies. Maar dat mag natuurlijk eigenlijk geen reden zijn je hebt gewoon een taak vind ik als omroep om mensen voor te ja, lichten. Maar het beeld gaat ook niet op zwart. Nee. Ja, dat is net als met kranten. In de, in, de, in de zomermaanden zijn de kranten ook dunner. Dan zijn er bijvoorbeeld, dat merk ik, minder opiniepagina's. Omdat er gewoon minder nieuws is. Er is uh, reces in de Tweede Kamer. Ja. Dus er is minder. Je kunt dan wel net gaan doen alsof er evenveel nieuws is. En mogelijkheid, dat je evenveel nou, dat mogelijkheid heb je hebt om de een pagina's te dat is vullen. Waar. Maar ja. het, is, het is dus, denk ik, ook vooral een geldkwestie, zeg je. Want als je ja. bijvoorbeeld weer even de vergelijking met Amerika maakt. Uh, David Letterman, Jay Leno, uh, ja, Oprah Winfrey. Ze zijn er, zijn er ja. altijd, misschien ja. twee weken in het jaar niet of zo. Maar dan, ze zijn er altijd. Ja. Maar ja, goed, daar zie me een grote ramp. Meer ja. geld, minder ja. mensen naar het buitenland op vakantie misschien. Als je je programma naar 146 landen verkoopt. dan heb je wel een beetje geld over om nog wat extra programma's en te en maken. dat is natuurlijk weer een punt. Ja. <laughs> uh, laten we nog even hebben over de Postbus 51-spotjes. Over geld gesproken. Minister Schippers van Volksgezondheid moet 2 miljard bezuinigen. En uh, Postbus 51 is daar een van de slachtoffers van. De voorlichtingspotjes gaan stoppen. <coughs> Ruben, jammer. Uh, sommige knullige spotjes zal ik wel missen. Uh, maar gewoon om de lol over te maken. Ja, nou, nou, weet je, ik denk dat het wel heel belangrijk is... dat, er, uh, dat je informatie bij de Rijksoverheid altijd uh, kunt halen. Dus dat er websites zijn, dat er telefoonnummers zijn... dat je weet waar je terecht kunt, is prima. Maar de vraag is in hoeverre je daar als overheid... continu aandacht aan moet besteden. Want ook in die spotjes kosten heel veel geld en... Um, het heeft ook iets, iets heel betuttelends. Hè? Die spotjes van, doe dit niet en doe dat. En gaat u vooral uh, daar wandelen zonder een sigaret op te steken. Um, kijk, reclame werkt. Dat is een feit. Als reclame niet zou werken, zou er niet zo ontzettend veel reclame zijn. Maar een veel interessantere vraag is... in hoeverre dus reclame uh, gedrag, slecht gedrag kan afleren... of goed gedrag kan stimuleren. Een voorbeeldje. Als ik een reclameblok zie en ik zie een hele mooie dame voorbij komen. Met, uh, die een chocolade-ijsje aan, uh, aan het aflikken is. Ah, dan, krijg -ijsje ik, nee, dan krijg ik ontzettend zin in die mooie dame. Nou, oh, als ik, als ik okay. vervolgens. Als maar dat vervol... is niet de bedoeling hoor. Dat is de bedoeling. Weet dat weet ik niet want, Maar als ik vervolgens daarna. <laughs> ik ben, nogmaals, ik ben geen gemiddelde TV-kijker. Maar als ik daarna een filmpje zie, een reclamefilmpje. over een, een cholesterolverlagende dieethalvarine. dan krijg ik nog veel meer zin in die mooie dame. Maar nee, ik, wat ik wel wat Ik heb ja, ja, ja, zin zin die mooie dame. Gelukkig is mijn vriend nog niet, die hoort het niet. Maar eh, wat ik wil zeggen, serieus, is die, die betuttelende filmpjes eh, raken volgens ja. mij voor een heel groot gedeelte eh, niet het publiek dat ze moeten raken. Ja, is, is het tweede argument van Schippers, hè? Want behalve dat geld, zegt zij ook dat? Dan willen we een beetje vanaf dat betuttelen ja. vanuit de overheid. Van je mag dit niet, je moet dat niet. Nou, eh. Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik kan die filmpjes missen als kiespijn. Ik af en toe als programmamaker, nou, mijn haren gaan recht overeind staan. Ik denk welke. Mensen maken dit soort filmpjes. En maar ze bieden voor... dus weer, dat ze bieden voor, voor, voor satirici, bieden ze weer. Voor, <lacht> ja, maar, ja, maar zo, daar is zo, niet zo voor bedoeld. Nou, nou ja. nee, Conform... nee, nee, en, maar toch nog even, het programma de... dan mee? Uh, Dit is staan ze een campagne, maar met die, bijvoorbeeld met dat vuurwerk. Tegen het, het, ja. het eind van, ja, dat is altijd wel een confronterende campagne. Ja, dat je maar denkt, ik oh, geloof ja. dat de cijfers al hebben uitgewezen dat het geen bal helpt... want ja. er toch steeds meer vuurwerk wordt afgestoken. Dus ja, ik denk dat het gewoon een hele verstandige beslissing is van de minister. En jij hebt helemaal gelijk, als je die reclame niet wil zien... en je hebt voorlichting nodig ga je lekker naar het web en dan zoek je het op. Sommige van die filmpjes beklijven wel, hoor. Ik, heb, ik herinner me nog steeds dat, dat, dat filmpje van, uh, van, van wie snijdt toch het, het vlees? Of wie is die man ja, die het vlees snijdt? Ja, dat was snijdt. ook de sieren. Dat was niet postbezenigd. Nee, nee. Is nee, dat dat sieren? Nou ja, ja ja, dan, en die, en die, en die uh, filmpjes worden gratis. <laughs> ja, mij ook. Die, die, die filmpjes worden gratis ook gemaakt door reclamebureaus... die dat als een soort uh, gesten erbij doen. Af en toe. Dat soort, dus daar zit denk ik ook niet het meeste Laat geld het, in. Dan gaan we ze dus niet missen. Laten we nog even hebben over Nelly Kroes. Uh, daar ging het gisteravond trouwens. Ja, we, we zitten bij elkaar een beetje na te praten. Maar ja. uh, uh, die, uh, Nelly Kroes, uh, de eurocommissaris... die zou in het verleden astrologen hebben geraadpleegd... om haar te helpen met het maken van keuzes. Uh, opening AD ook was het. Knevel van de Brink spraken er dus over. En ook uh, de ex van uh, Nelly. Ibram Peper deed een duit in het zakje door te melden... dat uh, uh, vijf verschillende wiggelroederlopers had hij voorbij zien komen. Um, is dit te veel aandacht voor deze zaak, Ruben? Uh, ja, nou ja, je zegt zelf al AD. Uh, ik heb AD wel eens kunnen Misschien wel de slechtste krant van Nederland, dus dat zegt ook wel iets. Uh, los daarvan. Uh, uh, kijk, op het moment dat een politicus of een leider iets doet... wat zijn of haar uh, functioneren, belemmert of uh, in ieder geval beïnvloedt... dan vind ik het prima dat wij daar met z'n allen opduiken... Maar wat maakt het mij uit dat Nelly Kroes zich laat uh, adviseren door een haptonoom of een piskijker om te, om, om te weten welk mantelpakje ze aan moet doen? Als het niet over haar ja, beslissingen gaat. Als, als het daarover gaat, gaat, inderdaad. Precies. Maar dat heb ik begrepen dat het over hele kleine ja. dingetjes zou gaan, als de manier hoe ze. Het gaat toch op... alleen maar over hoe de maan staat en welke Pluto in Mars is, of weet ik wel, voor wat. Dat, welke dat... Pluto in Mars? Ja, nou ja, zoiets. <laughs> dat zeggen ze. Ik snap er ook nooit nee, in de bal. Het, het, het probleem is natuurlijk dat we niet precies weten wat voor adviezen dat er waren en wat zij daarmee heeft gedaan. Dat, ja, dat is het punt okay, natuurlijk. Oké, maar ik kan me niet voorstellen dat iemand tegen haar zegt nou bij de volgende uh, stemming dan moet u echt voorstemmen dat zo gaat dat helemaal niet volgende. als ze het maar zelf betaalt als je het omdraait uh, ja, dus is het, zo, is dus het logisch dat, dat zo iemand dat nodig heeft eigenlijk want dat, ja, ik, boel, dat haar, vind ik wel. haar beeld van mij moet ik eerlijk zeggen wordt er ietsje anders van dacht, dat is een... Ja, ze wordt er waarschijnlijk iets meer mensen door want ik wil ik denk toch dat het al die mensen die zulke hoge functies hebben altijd met een probleem zitten dat ze niemand in vertrouwen kunnen nemen dat het heel eenzaam is aan de top dat je ook gewoon wel eens even emoties van je af moet praten. En als je dat dan bij zo'n man doet, ja. Ik vond het heel leuk dat Erik Smit gisteravond bij Knevelen van den Brink zei... Journalist Erik Smit, die, die heeft ook een verhaal hierover geschreven. Ja, die en, en die zei van... Uh, nou ja, wat maakt het eigenlijk uit of je dat nou in de kerk doet... of bij een oh ja. en dat En dat vind ik ook een beetje... Ik bedoel, zolang het niet echt kwaad kan en het niet bewezen is dat het kwaad ja. kan. Kijk, de, de, de, de, de regering gaat op dit moment dus in de Eerste Kamer steunen... op een eenmansfractie die ook in fabeltjes gelooft. Ja, uh, dat vrouwen niet kunnen functioneren nou, dat bijvoorbeeld. Vind ik, dat vind ik dan nog wel een punt waar ik een heel eind... Daar, in... <laughs> Daar ben je het eigenlijk wel mee eens. <laughs> als ze maar mooi zijn. Huh? En chocoladeijsjes eten. Ja, jij doet op de SGP inderdaad. Uh, goed, nou, ik zie in de sterren trouwens dat we aan het eind zitten... van dit mediaforum. Oh, oh hier. Ja. Ja? ja? Nee, echt? Ja. Oh, het gaat het snel. Ja, de, de, de, ja. Ja. Je weet wel meer over Mladic? Als je lol hebt, dan, uh, dan gaat het snel. Ja. Um, dat, dat gaan we om één uur horen okay. in, het, uh, in het NOS Journaal. Uh, jullie voor nu bedankt. Um, Ruben Oppenheimer en... Uh, uh, um, Hoe Katrin heet Kel. het ook weer? Ja, ja. <laughs> Oprah. Het was dus bij uh, RTL, dat nieuwe programma? Nee. Oh, oké. Okay. Zo, <laughs> uh, Zometeen gaan we de Nationale Nieuwsquiz spelen met uh, Jikke Wegelaar, Maar nu eerst een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Dat is het tweede album van Tim Knol, de man uit Hoorn. Zijn uh, album heet Deze, en daarvan 1966. I'm gonna make it. I'm gonna travel all the way. I'll bring my pole. I'll make some friends there I'm sure I'll find my way Tim Knol is deze week uh, de Radio 1 CD. Zijn nieuwe album heet Deze. Morgenmiddag trouwens live bij Jan Mom in Amsterdam. In vrijdagmiddag live ook te horen. Tim Knol. We gaan naar de Nationale Nieuwsquiz. 126 punten. Dat is de hoogste score tot nu toe. Dat is een uh, flinke klapper. Maar uh, Jikke Weglaar gaat daar uh, wat aan proberen te doen. 28 jaar woont in Amsterdam. Uh, welkom. Uh, oorspronkelijk uit Groningen. De prachtige Martini-stad. Ja, zeg ik er dankjewel. even bij. En daar wil je uiteindelijk ook naar terug. Nou ja, dat heb ik wel uh, lang in mijn hoofd gehad inderdaad. Maar ik moet zeggen, ik woon nu vier jaar in Amsterdam... en it's starting to grow on me. Maar uh, ja, ik denk wel als ik zelf ooit aan kinderen begin... dat ik dan toch wel terug zou willen naar uh, het Hoge Noorden. Amsterdam is eigenlijk een beetje een soort uh, zeg maar Groningen van de Randstad. Ja, inderdaad. Groningen. draait eens een keer om, want ja. ze zeggen dat altijd omgekeerd, hè? Groningen een beetje het Amsterdam van het noorden. Ja. Ja. Uh, nee, het is een prachtige stad, absoluut. En uh, om daar terug te keren is helemaal niet verkeerd. Um, en verder hou je van paardrijden? Klopt. Ja, heel erg. Eigen paard ook? Vroeger wel, een pony. Mistral heette die. Ja. Is hij overleden? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een heel langdradig verhaal. Oh, nou, maar ik ben nog een steeds naar gegeven... hem op zoek. Kijk aan. Oh, nou, als hij luistert, mistral, uh, moet hij even bellen. <laughs> ja. um, we gaan kijken je, hoe ver je komt. Je, eerst okay. bepalen we de nieuwsfactor. Financieel zit PSV er helemaal doorheen. Eigen vermogen eind van dit jaar negatief. Natuurlijk wordt PSV gered. De nationale nieuwsquiz. De uh, gemeente Eindhoven schiet PSV te hulp. Pas zeer ernstig. We hebben weer een kampioen, dat is ons PSV. PSV staat er financieel beroerd voor. De gemeente die speelt eigenlijk een beetje de bank. PSV is zo'n fenomeen, die gaat niet vliegen. Maar we al wel iets over rent, wat van waarde is. Dus ik bedoel. Dat moment is nu. Nou, dat, dat weet ik nog niet. Degene die het nog niet weet, dat is mevrouw Verhees van de Partij van de Arbeid. Het uh, moet dus nog allemaal goedgekeurd worden in de gemeenteraad. Maar de club lijkt gered. PSV gaat het over Eindhoven. Uh, PSV krijgt hulp van de gemeente Eindhoven... omdat die voor 48,4 miljoen euro wat van de voetbalclub koopt. De grond onder het stadion. En ook het trainingscomplex. Maar dat is goed. Uh, Eindhoven gaat die 48 miljoen trouwens lenen bij een Duitse bank... en moet jaarlijks zo'n 2 miljoen euro aan rente betalen. Vraag 2. Op zijn beurt huurt PSV de grond voor 2,4 miljoen euro per jaar weer van de gemeente. Voor hoeveel jaar zullen ze die grond moeten huren? 40 jaar. En dat is goed. In ruil voor de hulp van de gemeente moet PSV voldoen aan strenge voorwaarden. Ze mag de opbrengst van de grondverkoop niet benut worden om spelers te kopen. Het bedrag mag alleen worden gebruikt om schulden af te lossen en het vermogen te herstructureren. Vraag 3. Het is niet ongewoon dat een gemeente te hulp schiet als een voetbalclub het moeilijk heeft. Eerder konden RKC in Waalwijk en Ado Den Haag al rekenen op noodhulp. Begin 2010 hield een eerste divisieclub uh, er per direct mee op. Nadat gesprekken met mogelijke investeerders op niets uitliepen. Dat is voor het eerst dat een gemeente niet te hulp schoot. Om welke voetbalclub gaat het hier? Oei, volgens mij was dat Cambuur. In Leeuwarden, hè? Het is niet goed. Nee. Het is de HFC Haarlem. Haarlem had eerder bij de rechtbank uitstel van betaling aangevraagd. Spelers ontvingen al maandenlang geen salaris meer. Op 26 april 2010 werd bekend dat de vereniging... na een fusie met HFC Kennemerland verder zou gaan als Haarlem-Kennemerland. Vraag 4, de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Wij nemen zonder meer het initiatief. Nederland heeft initiatief genomen, maar dat hebben we al vaker gedaan, gelukkig. En dat is ook maar goed ook, want het is een probleem wat wel van belang is. Gert Leers. En dat is goed. Hij is ervan overtuigd dat hij duidelijk heeft kunnen maken... waarom het kabinet strengere regels voor gezinsmigratie wil. Zo zou de minimumleeftijd van importbruiden na 24 jaar... en immigranten moeten worden getoetst op hun verbondenheid met Nederland. Dat zijn allemaal extra voorwaarden die Nederland wil dus. Vraag 5. leert zij dat na afloop van een ontmoeting die hij had... met de eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken? Zij is op bezoek in Nederland om met verschillende Kamerleden te praten... over de Nederlandse wensen op immigratiegebied. Wat is de naam van deze eurocommissaris? Malmström. Knap hoor dat je die weet. Echt goed. Uh, verklaarde dat Nederland het enige land is uh, dat strengere regels wil. Wilders heeft nu het kabinet gewaarschuwd. Uh, want dat is de gedoogde natuurlijk. Malmström is voor ons niet relevant, zegt hij. De afspraken uit het regeerakkoord wel. En die moeten worden nagekomen. Alleen daarom geven wij steun aan dit kabinet. Dan de laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is, wie bedoelen we hier? Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Okay. Dan zetten we de teller stil. Komt-ie. Vier. Ik hou niet van verstoppen. Drie. Onder andere Lady Gaga, Rihanna en Katy Perry zijn fan van mij. Hmm. Twee. De typische spinnenweb-BH's komen uit mijn stop. koper. Stop. Marlies Dekkers. Maar Lies Dekkers, dat zou best eens goed kunnen zijn. Het is goed. Um, even die eerste aanwijzing. Ik hou niet van verstoppen. Daarmee doelen we op de opvallende bandjes... die vaak boven de kleding uitkomen. En zij zegt daarover zelf. Vroeger was lingerie iets dat vooral verstopt moest worden. Ik zie het vrouwelijke lichaam als mijn canvas... en probeer deze met lingerie in te lijsten. Uh, Uiteen lopen de types dragen dus die dingen. Lady Gaga, Rihanna, Mabel Wisse Smit, ook schijnt. Nelly Kroes, misschien wel geadviseerd door die wiggelroede lopen. Je weet het niet. En uh, nou ja, er is strijd. Hè. Gisteren won zij de rechtszaak tegen een ander lingeriemerk over het schenden van auteursrecht. Uh, maar Lies Dekkers is goed. Uh, mag ik even van de jury horen, jongens, wat de stand is? Spannend. Zes. zes. Daarmee spelen we zometeen deel 2 van de quiz.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 te testen euh, op, en zo de scholieren te testen op drugsgebruik. Dat is het verhaal. En Zo'n speekseltest zou moeten helpen om het drugsgebruik op scholen te verminderen. Schoolorganisaties en ook het Trimbos Instituut... zijn tegen de invoering van die speekseltesten... omdat het de privacy van leerlingen zou schenden... en omdat de testen bovendien niet goed zouden werken. Stelling dus, een speekseltest op scholen om drugsgebruik vast te stellen... is een goed idee. Bent u daarmee eens of oneens? Laat dat weten via de sms 7070. Dat is ons nummer, kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan het hekje Standpunt. We zijn terug bij uh, Jikke uh, Voor deel 2 van de Nationale Nieuwsbrief. Factor is 6. Om uh, in de buurt van die 126 te komen, moet je 21 vragen goed hebben. Jeetje. Dat is best wel veel. Um, zullen we gewoon kijken hoeveel je komt? Gaan we doen. 90 seconden de tijd. Als je een antwoord niet weet, onmiddellijk pas roepen... dan stel ik snel de volgende vraag. Hier komt hij de eerste. De Nationale Nieuwsquiz. Wie heeft zich volgens het OM niet schuldig gemaakt aan Geert het aanzetten Wilders. tot haat? Dat is goed. Zo'n 500 hectare heidegrond op welke Belgische heide is Althoud. afgebrand? Is goed. Er is steeds meer van wat voor beestjes in Nederland? Pas. Teken. De subsidieregeling voor wat voor soort auto's wordt afgeschaft? Um, zuinige, energiezuinige auto's. Groene auto's. Is goed, behoor ik. Uh, Malaga heeft goede hoop dat welke Nederlandse voetballer... volgend jaar voor de Spaanse club speelt? Uh, pas. Ruud van Nistelrooy. Museum Escher in Den Haag heeft een bijzondere fotocollectie... van welke koningin? Pas. Koningin Emma. De Verenigde Naties hebben een ontwerpresolutie opgesteld... tegen welk land? Pas. Syrië. De brandweer in Moerdijk heeft de brand bij welk bedrijf niet goed aangepakt? Dat is goed. Wie heeft zijn contract bij AC Milan verlengd tot medio 2012? Pas. Seedorf. Welk land neemt afscheid van kernenergie? Duitsland. Nee, Zwitserland. De leeftijd waarop vrouwen wat meemaken is volgens onderzoek van het Depressie. UMC te voorspellen. De overgang. Ja. Staatssecretaris De Krom ontkent dat waar op grote schaal mensen worden ontslagen? Uh, pas. Sociale werkplaatsen. Welke Nederlandse tennis werd gisteren in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld? Uh, pas. Thomas Gorel. Op de set van welke film zijn twee crewleden bij een explosie gewond geraakt? Pas. De Hobbit. Staatssecretaris Teven gaat bekijken of Nederlandse ouders... binnenkort weer kinderen uit welk land mogen Haiti. adopteren. Is goed. Welk bedrijf onderzoekt fraude bij haar medische tak in Mexico? Uh, pas. Philips. Ongeveer 5000 mensen uit welke beroepsgroep... demonstreren vandaag in Den Haag? Transportsector. Nee, het zijn de militairen. Oh. Officieel mag je het geen demonstreren noemen. Um, het zijn er vijf. Maal die zes. Komen we op dertig, Jikke. Jeetje, nou dat lijkt me niet genoeg. Ik denk het ook niet. Nee, daar hadden we nog een, een stuk of honderd bijgemoeten. Uh, maar ik vind dat je je kranen geweerd hebt. Je krijgt van ons twee kaarten voor beeld en geluid hier uh, op het Mediapark. Altijd leuk. Leuk, dank je wel. Kun je een beetje zien hoe dat werkt in die media en zo. Ja. Um, we doen er een lunchradio bij en een mok van dit programma. Nou, super, te gek. Oké, okay, en leuk dat je er was. Goede reis terug in Groningen. Wie weet zien we elkaar, elkaar een keer op de Rote Markt. Ja, dank je wel. Um, ik ga u doorverwijzen naar kwart over Dan melden wij ons keurig weer. En dan gaat het over uh, het volgende onderwerp, namelijk het probleem van uitbuiting. Hoe groot is dat eigenlijk in Nederland? Je denkt dat dat altijd met de seksindustrie te maken heeft... maar er zijn veel meer sectoren waarin mensen worden uitgebuit. Uh, daarover gaat het zo direct. Eerst nu het NOS Journaal met het laatste nieuws over bladit. Of toch niet? Als je echt luistert naar elkaar... Dan hoor je zoveel meer. NCRV. Vanavond om 7 uur. Dan, niet waar, is er sprake van een zaak van immens wereldwijd gewicht. Maarten van Rossen. Schiet ze dood, gooi er een bom op, jaag ze de tent uit. In kunststof. Kortom, we hebben te maken met een wonderbaarlijke paradox. Luister naar kunststof vanavond van 7 tot 8. Maarten van Rossen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.